interview in deze webserie is eigenlijk voor ons een klein feestje als makers, want we mogen interviewen met gevierde marketeers en contentmakers en we hebben het eigenlijk over alleen maar inspirerende cases. Dit interview is wat ons betreft nog net wat feestelijker, want we gaan bellen met iemand die in dezelfde branche zit als ons, alleen een slagje groter. We gaan bellen met Ronnie Overgoor, gevierd internetondernemer uit de vorige eeuw al en sindsdien still going strong. Zijn nieuwste avontuur is online video. Hij heeft het kanaal Seven Ditches TV opgericht, waarin hij alleen online uitzendt. We gaan hem vragen hoe het A, goed gaat ermee en twee hoe hij er geld mee verdient. Dus we gaan nu bellen. Ronnie, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn nu twee jaar bezig met Seven Ditches. Kun je wat vertellen over de resultaten tot aan nu in jullie business model? Uh, nou, we zijn ruim een jaar bezig. We zijn uh, juni 2012 begonnen. Dus nu ruim ja. Ja, anderhalf jaar zijn we ja. bezig. Uh, en het gaat goed volgens verwachting. We, we groeien gestaag en uh, er wordt geld verdiend. En we zijn hele leuke content aan het maken. Dus tot uh, dat gaat het goed. Hoe, hoe, hoe is dit ooit begonnen? Uh, het is ooit begonnen met eigen content... omdat ik vond dat ik zelf moest starten... om te laten zien wat ik ermee wilde. Dus ik heb er ja. eigen geld... ik heb er initieel een ton in gestopt... en ben zelf begonnen met eigen content. Ja. Uh, en meer en meer ben ik als producent werkzaam. Met name omdat ik natuurlijk... De, uh, f, ja, ik, ik snap online televisie... en een heleboel klassieke televisieproducenten minder. Dus er komen ja. steeds meer adverterers naar mij toe... die online televisie willen maken. Wat is jouw inzicht dan online televisie... Nou, er zijn twee insteken. Eén, uh, in opdracht, omdat adverteerders er behoefte aan hebben. Content marketing noemen ze het. Uh, hoe kunnen ze relevant met hun doelgroep communiceren? En, ja. en televisie is daar een vorm van. Uh, daar heb ik verstand van, dus dat doe ik in opdracht. Uh, en mijn eigen programma's die maak ik omdat ik ze gewoon wil maken. Omdat ik gewoon inspirerende content wil maken voor ondernemende mensen, wat er nu niet is. En ik vind, ja. dat, er zijn. Ik vind dat er heel veel te bespreken is. En, uh, en dat doe ik op Seven Ditches. Wat is het verschil tussen uh, online video en de... Ouderwetse vormen van video? In essentie niet veel, uh, in mijn ogen. Uh, in de, de, de belangrijkste verschil is de distributie. Dus uh, je bent anarchistisch, hè? je kan uh, distribueren. Also, ik, ik publiceer via internet en dus ben ik wereldwijd beschikbaar voor iedereen op elk apparaat 24 uur per dag. Uh, dat is het grote verschil. Daarnaast kun je middels seminars ook met interactiviteit werken. Hè? Dat is meer instrumenteel, maar de, es de essentie van het verschil is pure distributie. Hoeveel traffic heb jij dan op een, op een item? Uh, we hebben tussen de 120 en de 160.000 views per maand. Jullie zijn aardig aan pionieren. Waar gaat deze online video heen? Uh, die gaat er naartoe dat wat mij betreft in ieder geval... Uh, dat ik merk dat er een groeiende behoefte ontstaat aan dit soort niche uh, uh, content... Uh, mijn nadruk ligt ook op het maken van die content, niet zozeer op het bouwen van een kanaal. Hè, want de kanalen die, die vliegen je straks om de oren en die verzinnen wij met z'n allen zelf wel. Hè, of dat nou een Netflix is wat we omarmen of social of whatever. Ik ben niet zozeer gefocust op het bouwen van een kanaal. Uh, maar ik ben super gefocust op het maken van hele rijke content voor ondernemend publiek. En, uh, en daar is een groeiende behoefte aan. Uh, en waar ik volgend jaar zijn twee aspecten waar ik mee aan de slag wil. Eén is internationaal. Uh, dus ik wil met een Engelstalig programma gaan beginnen, met een Engelstalige uh, host. Uh, ja. die, die internationale gasten gaat ontvangen. En uh, ik wil de studentenwereld in. Uh, omdat ik meer en meer merk dat de content die ik maak is een goudmijn voor studenten. Ja. ja. Dus dat zijn wel twee aspecten waar ik meer mee wil gaan doen. Hartstikke spannend joh. Dankjewel ja. voor dit interview. Succes Heel graag voor het jaar. Oké, okay, dankjewel. Hey. Hoi Robin.